Hoofdstuk 21. Is er een uitweg uit dat ingestorte gewelf? In het onderaardse gewelf vreven de vier mannen hun builen en hun schrammen en ze streken hun kleren recht. De veldwachter was druk met zijn gedeukte pet, Brilstra sloeg de kalk van zijn broek en Hannes vreef zich vermoeid en een beetje duizelig over zijn hoofd. Alleen de burgemeester, die was vol goede moed. Hij stapte pijnzend heen en weer, voor zover dat de kleine ruimte dan toeliet, en eindelijk keek hij de mannen aan en hij zei, Ik geloof dat ik het weet, mensen. Kijk eens even aan. Wij kunnen niet vooruit en ook niet achteruit, niet naar links en niet naar rechts. Dan moeten wij dus naar beneden of naar boven. Naar beneden heeft niet zoveel zin, dan komen we tenslotte alleen nog maar dieper in de put, niet nietwaar? De veldwachter knikte. Ja, dat is wel een waar woord, ja. In de put. Wij zitten in de put. Onzin, veldwachter. Wij zullen de kop op en de moed erin houden. Wij zitten helemaal niet in de put. Wij zitten in de gewelven onder de ruïne. En we moeten eruit, dus moeten wij naar boven. Ja, maar hoe? vroeg de veldwachter. Wij moeten trachten om in dat kamertje te komen onder aan de smalle trap die naar de toren voert. Brilstra dacht even na. Toen antwoordde hij, ja, oké, okay, burgemeester, maar dan zijn we in dat kamertje. En nou snijden we onszelf in de vingers, want dat deurtje waar je door zo naar buiten kon wandelen, dat hebben we goed afgesloten. Daar komen we nooit meer uit. We kunnen dus op de toren klimmen. En dan zitten we op de toren en hoe komen we daar dan weer vanaf? De burgemeester haalde ongeduldig zijn schouders op. Kijk eens even, als wij eenmaal boven op die toren zijn, dan, ja, dan kijken we wel verder. Dan moeten wij een middel bedenken om bijvoorbeeld Hannes naar beneden te laten zakken. Dan gaat Hannes de bomvlieg halen en die kan ons dan stuk voor stuk komen redden. Een kamertje? Wat is dat dan voor een kamertje? vroeg de veldwachter. Uh, dat kamertje, dat hebben wij ontdekt. Kijkveldwachter, Brilstra en ik hebben enige tijd geleden... een tochtje gemaakt naar de toren met de bromvlieg. En toen heb ik een luikje ontdekt en een trap. Die trap voert in een kleine kamer... en in die kamer hebben we toen een kist ontdekt. Enfin, ik heb nu geen tijd om je dat allemaal herfijn te gaan uitleggen... maar nu vraag ik jou, Brilstra. Waar, dacht jij... Zou de vloer van dat kamertje zich zo ongeveer bevinden? Ja, dan moet ik toch eens even heel goed nadenken. Uh, ik zou zo zeggen dat we hier een meter of zes van de vloer van dat kamertje verwijderd zijn. Ja, ja. Dus als ik um, hier ga staan, dan bevind ik mij juist onder de vloer van dat kamertje? Ja, dat zal wel ongeveer zo uitkomen, ja. Juist. Mooi dan moeten wij nu dus op deze plek een gat maken in de zoldering. Daar kruipen wij dan doorheen en dan bevinden wij ons in dat kamertje. Wel, de rest is dan kinderspel, want dan kunnen wij op de toren komen. Brilstra schudde zijn hoofd. Ja, is, dat is dan wel kinderspel, burgemeester, maar um, hoe maken wij dat gat? We hebben geen gereedschap. Rammen! riep de burgemeester. Goeie help, zuchtte Brilstra, en de veldwachter zei. Gombie, als we gaan rammen, dan komt er misschien nog wel een heleboel meer puin naar beneden. Dat is gevaarlijk, meende Hannes. Ja, bijzonder gevaarlijk, maar niets aan te doen natuurlijk, hè. Als wij hier blijven zitten en niets doen, dan zullen wij sterk vermageren, en het einde zal zijn dat we omkomen van de honger en de dorst. Huh, dat is griezelig zei de veldwachter. M maar maar uh, ze zullen ons toch wel gaan zoeken? De burgemeester knikte. Dat zullen ze zeker, maar wie zal eraan denken om ons hier te gaan zoeken? Niemand, want niemand weet wat wij hier doen in de ruïne. Sterker nog, niemand weet dat wij hier zijn, beste mensen. Mijn hond zou ons misschien wel kunnen vinden, opperde de veldwachter. Nou, daar geloof ik niet zoveel van, hoor. Dat is een hond die zich uitgeeft voor een politiehond, maar hij is het niet. En bovendien heb je mezelf verteld dat het brave dier al weken verkouden is en dat zijn reukvermogen daardoor sterk is achteruit gegaan. Nee, als wij van die hond afhangen, dan zie ik er niet zoveel in. Maar, burgemeester, zei Hannes, toen straks die hele rommel in elkaar gezakt is, dat was toch een reuze lawaai. Ik bedoel, dat moet toch ergens iemand gehoord hebben... Ik twijfel er sterk aan, Hannes. In de directe omgeving van de ruïne staan nu eenmaal geen huizen. Het huis van Koppen is hier het dichtste bij. Maar ja, die mensen slapen altijd met de ramen dicht. Nee, nee, ik geloof niet dat er iemand iets gehoord heeft. In elk geval kunnen we daar niet op rekenen. Wij zullen onszelf moeten helpen. Ik stel dus voor dat wij nu twee zware balken uitzoeken en dat we twee teams vormen. Huh? Hoezo? vroeg de veldwachter. Twee groepjes van twee, Brilstra en Hannes. Jullie werken altijd samen en dus vormen jullie de ene groep en de veldwachter en ik. Wij vormen de tweede groep. Twee troepjes die gaan rammen en dan gaan we er een wedstrijd van maken. Wij gaan doen wie het eerste in die zoldering een gat heeft gemaakt. En denk er wel om, vrienden, na elke stoot springen wij een eind achteruit want anders krijgen we misschien weer een deuk. Wel nu, Brilstra, zoek een balk uit voor mijn ramgroep. Tja, dat zal dan wel moeten, ja. Het is behoorlijk riskant, maar er zal wel weinig anders op zitten, he? zuchtte Brilstra. Flink zo, Bril, dat is gesproken als een man naar mijn hart. Maar nou nog wat, hè. Zelfs al komen we boven op de toren, hoe moet u er dan vanaf? vroeg Brilstra weer. Ik heb je al gezegd dat wij Hannes op de een of de andere wijze van die toren af zullen moeten helpen. Dan haalt Hannes de bromvlieg en dan... Maar u wilt toch niet meer achterop de bromvlieg? Ik zal moeten, Bril, dat weet ik. Er is geen andere keus. Brilstra, ik ben een man. En als er geen andere uitweg is, dan moet een man moed tonen. Dan moet hij zich gedragen als een ontoonbare, onverschrokken held. Wel aan dan. Dat zal ik doen. Nou, dat valt me dan weer uit van u mee, burgemeester, antwoordde Brilstra. Kom, mensen, niet langer gepraat, niet langer getalmd. Wij gaan aan het rammen. Uh, Brilstra, reik mij een balk aan voor mijn ramgroep. Brilstra zocht twee zware balken... en nu begonnen de twee groepen om de beurt de zoldering te bewerken. Het was zwaar werk en erger, heel gevaarlijk werk... Want na elke stoot moesten de mannen opzij springen, omdat er puin en kalk naar beneden kwamen. Bovendien liepen ze het risico dat de resten van de ruïne als één geheel naar beneden zouden storten. Natuurlijk werkten Brilstra en Hannes beter dan de burgemeester, die samen met de veldwachter aan het rammen was. Maar toch won de laatste groep de grote strijd. Want plotseling ontstond er een groot gat in de zoldering en met donderend geraas stortte er een ijzeren kist naar beneden. Ademloos wachten de mannen af, maar nee, de rest hield. De burgemeester klapte in de handen en hij riep, ''Prachtig, prachtig, zeg, schitterend. Kijk, dat was dus die kistveldwachter waar ik het daar straks over had. Die kist welke in het kleine kamertje gestaan heeft. Uh, vlug, de lantaarn.'' Dat moet een flink gat zijn als die zware kist daardoor naar beneden kan vallen. Mannen, valg mij nu. De bevrijding staat voor de deur. Gompie, wat een mooi gat. Heb ik dat even fijn gedaan? riep de veldwachter. Ja, zegt veldwachter, de Brilstra. Nou moet jij niet bazelen. Dat hebben we met ons allen gedaan, hè? Nou, Hannes, klim jij er maar eerst eens door, jongen. Ja, kom maar. Klim maar op mijn rug. Goed zo, en nou, nou op mijn schouders. Volgens mij moet je er dan net bij kunnen. Kan dat? Ja, pa, ik kan er net bij. Hannes klom al en Brilstra riep neidig. Hé hey daar, kal aan een beetje, jongen. Je staat met je voet op mijn oor. Ja, kijk eens even, dat zijn nu kleinigheden. Daar kunnen wij ons even niets van aantrekken, hoor, zei de burgemeester. Hannes, kun je er nou bij? vroeg Brilstra. ja. Bijna, geef eens een zetje. Ja, ja, ik aan. Kan er iemand een beetje bijlichten? Dan kan ik me wel optrekken, denk ik. Zo dan. Ja, ik ben er. Goed zo, Hannes, riep de burgemeester. Heel mooi, prachtig. Ik kom aan, veldwachter. Til mij nu eens even snel op en zet mij op de schouders van onze vriend Brilstra. Nu moet ik naar boven en dan zullen we jullie gaan ophijzen. De veldwachter keek zijn chef verdwaasd aan. Gompie, u optillen, dat zal niet meevallen. vallen. Ik bedoel, uh, u, u bent nogal uh, uh, zwaar. Ik, uh, ik geloof nooit dat ik u... Uh... Kom aan, veldwachter, flink aanvatten. Als ik nu vast op deze brokken steen ga staan... Ja, juist zo. Brilstra, buk je nu een beetje. Ja, no nog een zetje. Veldwachter, duw eens even tegen mijn, tegen mijn stuitje. Huh? Nee, daar niet. oh, nee, daar niet. Daar ben ik opgevallen aan de andere kant. Ja, goed zo. Ja, duwen, duwen. En Brilstra, nu een beetje meer recht overeind gaan staan. Ik kan erbij. Uh, Hannes, Hannes, waar, waar ben je? Hier, burgemeester. Pak mijn handen, Hannes. Goed zo, ja. En, en nu maar trekken. O, oh, hé hey daar, u schopt tegen mijn nek, wilde de bril staan. Ja, dat kan nu wel wezen, bril, maar dat geeft even niet. Ja, Hannes, trekken, trekken, mooi zo, daar gaat-ie al. Ja, ja, ja ik, oe, ik, ik ben er, Hannes, dat heb je, heb je goed gedaan, mijn jongen. Ik, ik ben er, ik ben zomaar door een gat gekwommen. Goeie gedaden. wat ik als burgerbeester toch allebei al kan. Uh, uh, zo, en nu Brilstra, hè? Maar nu begon de veldwachter te protesteren. Uh, nee, nou eerst ik, want ik ben ouder dan Brilstra... en ik kan hem niet houden op mijn schouders. Ah nee, zegt veldwachter, moet jij nou ook nog op mijn schouders? Dat zal niet meevallen, zei Brilstra. Uh, en toch moet het, ik blijf hier niet alleen zitten liep de veldwachter. Ik weet het beter, zei Brilstra. We leggen hier gewoon een heleboel balken onder dat gat en dan klimmen we zo ook wel naar boven. Heel best, prachtig, jullie redden je dus wel. Goed zo, flinke kerels. Hannes, dan klimmen wij vast op de toren en dan zullen wij eens overleggen hoe we jou naar beneden kunnen krijgen. Uh, jullie komen wel achter ons aan, hè, Bril? Ja, ja, wij redden ons wel we ze even aanpakken, veldwachter, zei Brilstra. En nu gaan wij voorzichtig naar boven. Ik zal wel voor gaan. Dat is best, burgemeester, antwoordde Hannes. Samen beklommen ze de ijzeren trap. De burgemeester duwde het luikje open en hij snoof behagelijk. Ha, dat is waarlijk een verkwikking, een lafenis. eindelijk weer frisse lucht, terwijl de zachte nachtwind ons weer om het hoofd speelt. Een genot. Niet waar, Hannes? Ja, het is wel lekker, burgemeester. Maar eh, nou zitten we hier wel een stuk beter dan in dat gewelf beneden. Maar hoe komen we nou van die toren af? Ja, dat is een probleem, Hannes. En dat probleem moeten wij dus oplossen. Help meedenken. Uh, hoewel, nee, ik denk toch maar liever alleen. Hadden we maar een touw. Ja, maar we hebben nu eenmaal geen touw. En een andere weg is er niet, hè? Ja, ik ben helemaal niet bang, maar die toren is veel te hoog om eraf te springen. Nee, nee, zeg, dat gaat niet. Nee, geen sprake van springen, zeg. Je bent Jan van Schaffelaar niet. Trouwens, die is ook niet zo best beneden gekomen. Nee, wij moeten dat anders doen. Ja. Wacht eens even. Ik geloof dat ik een idee heb. Ja, ja, ja. Ik geloof dat ik het weet. Moet je luisteren, Hannes. Wij binden onze jassen met de mouwen aan elkaar vast. Dan kun jij je goed vasthouden en wij laten jou dan gewoon naar beneden zakken. Hm, ja, ja, dat is niet zo gek eigenlijk. Alleen, eh, als er nou een mouw uit een jas scheurt... Wij zullen ons er eerst van vergewissen dat de mouwen goed vastzitten. Ja, en dan nog wat. Denkt u dat ik dan beneden kom? Zou die, eh, die kabel zal ik maar zeggen... Zou die kabel dan lang genoeg zijn? Als die niet lang genoeg is, dan geen nood. Dan binden wij de pijpen van onze broeken ook aan elkaar. Nou, dan moet die kabel toch lang genoeg wezen. Hm, als die kabel mij maar houdt, eiselde Hannes. Dat zullen wij eerst duchtig controleren voordat wij er aan beginnen, Hannes. Op dat ogenblik verschenen de veldwachter en Brilstra boven aan de trap en de burgemeester zei trots. Reeds is in mijn brein een plan ontstaan om ons van de toren af te helpen. Of liever om eerst Hannes van de toren af te helpen. Ah, u hebt iets bedacht. Hoe gaan we het doen? vroeg Brilsta. Heel eenvoudig, beste Bril. Wij zullen onze jassen uittrekken en deze met de mouwen aan elkaar binden. Op die manier vormen wij een soort kabel en daarmee laten we Hannes aan de buitenkant van de toren naar beneden zakken. Ik heb wel eens in de krant gelezen dat gevangenen vroeger wisten te ontsnappen uit de gevangenis doordat ze de beddenlakers aan elkaar hadden geknoopt, zei Hannes. Prilstra gerinnigde. Nou, lakers die hebben we nu niet, dus uh, veldwachter, trek je uniformjas maar eens uit, man. Ja, maar dat is dienstkleding. Wat gebeurt er als die jas scheurt? Dan val ik naar beneden, zei Hannes nuchter. Gombie, dat is waar ook, ja. Dan val jij naar beneden en ik heb geen jas meer. Ik kan morgen toch niet zonder een uniformjas door het dorp gaan lopen? Twaasheid, dat ding scheurt niet. Die stof is ijzersterk. En trouwens, mijn duffel mag er ook wezen. Kom, Brilstra, je jas. Uh, ja, ja, laat u mij de mouwen maar aan elkaar binden. Ik, uh, ik leg er eerst een knoop op. En ik heb gelukkig nog wat ijzerdraad in mijn zak. Dat gaat er dan omheen. Dat zit beslist goed vast, zei Brilstra. Mooi zo. En trek eens flink aan de mouwen. Jullie hebben toch nergens een torntje in je jas, mag ik hopen? De veldwachter schudde zijn hoofd. Ik zeker niet. Mevrouw kijkt die jas elke week helemaal na. En dat is eergisteren net gebeurd. Mooi zo. Mijn jas is ook ijzersterk en voortreffelijk onderhouden, zei de burgemeester. Brilstra was al aan de slag gegaan. Even zien, Zo. Deze twee die zitten al. Uh, nou, mijn jas er nog aan. Even kijken. Hier. Eerst een knoop in de mouwen. En nou, een ijzerdraadje eromheen. Ja, dat zit mooi stevig hoor. Hier is mijn jasvader. Zeg anders. Goed zo. Dan uh, deze ook stevig vastmaken. Knoop erin. Een stukje van dat ijzerdraad. Even stevig vastmaken. Ja, dat zit. Nou, eens eerst even trekken of die kabel goed houdt. Uh, ja, Hannes, jij aan die kant. Oh, laten we uitkijken dat we niet van die toren afvallen. Uh, geef eens een ruk. En ja. Nou, het lijkt dat het wel goed zit, hè? Meende Hannes. En Brilstra knikte tevreden. Ja, dat zit wel snor. Nou, laten we hem nou eens over de rand naar beneden hangen en kijken hoe ver of het komt. Licht eens bij, Hannes. Gompie, dat is nog maar net halverwege zei de veldwachter. De burgemeester zuchtte eens diep. Ja, ja, dat is nu jammer. Zo komen we er niet. Hannes hangt zo veel te ver boven de grond als die aan deze kabel gaat hangen. Op deze wijze gaat het niet. We zullen de kabel dus langer moeten maken. Ja, maar waarmee dan? Met onze broeken. Veldwachter, is jouw broek even stevig als je jas? Ja, dat wel, maar moet ik dan begon de veldwachter verbouwereerd. De burgemeester knikte energiek. Ja, wij moeten alle vier even onze broeken afstaan. Als Hannes beneden is, dan halen we het hele geval weer op en dan trekken we onze broeken weer aan. Ja, maar dat doe ik niet, zei de veldwachter. En boos riep de burgemeester. Dat doe jij wel. Het doel heiligt de middelen. Eén dracht maakt macht. Vier broeken is een halve kabel. kom. Doe wat ik je zeg, veldwachter. Brilstra. Uh, even losmaken. De, uh, ja, zo. Uh, Brilstra, alsjeblieft, begin maar met mijn broek. Ik uh, huh. ben blij dat ik een lange onderbroek aan heb. Het is een koude nacht. Weldra waren nu ook de vier broeken aan elkaar gebonden en de veldwachter zeurde: Ik, ik, ik vind het maar koud zo, zonder jas en zonder broek. Veldwachter, nou moet je niet liggen te zaniken. Het is voor het goede doel, bromde Brilstra. En de burgemeester knikte. Juist, beste Bril, uit mijn hart gesproken. Dit is een groot doel. En of wij het nu een beetje koud hebben, dat komt er helemaal niet op aan. Het gaat erom dat Hannes veilig naar beneden komt. Laten wij dus hopen dat al onze textiel van de allerbeste kwaliteit is en dat er geen tornen in zitten. Wat denken jullie? Zou onze kabel nu wel lang genoeg zijn? Dat kunnen we weer proberen, burgemeester, zei Prilstra. We laten hem gewoon weer even naar beneden hangen. Hannes, schijn nog eens naar beneden. Kijk, pa, hij hangt vlak boven de grond. Dit gaat prima zo. Nou, hou je goed vast, jongen. Stap maar over de borstwering. De burgemeester legde de hand op Hannes' schouder. Hannes... Wanneer wij straks die schat vinden, dan zal de gehele gemeente jou dankbaar zijn voor je onverschrokken moed, je trouw en je goede wil. Mannen, deze noeste knaap verdient een medaille. Nou, ik wacht toch liever even af totdat ik beneden ben, hoor, zei Hannes nuchter. Uh, uh, ja, natuurlijk. Uh, voor die tijd krijg je er trouwens toch geen een, want ik heb er niet eentje in mijn zak. Uh, nou, even goed vastgrijpen. hier zo. Zo zal het wel gaan zei Hannes. Langzaam zakken, Hannes, dan kun je als het ware voorzichtig voren naar beneden wandelen langs die toren, terwijl wij die kabel steeds verder laten vieren. Langzaam zakken, heel langzaam, beval de burgemeester. Langzaam zakken, en de veldwachter giegelde. Zakken halen, <laughs> zakken halen, Hannes moet gaan zakken halen. De burgemeester keek bestraffend. Veldwachter, steek er niet de draak mee. Dit is een ernstige zaak en een hoogst belangrijk ogenblik. Langzaam vieren, mensen, langzaam vieren. Hannes hing vrij benauwd aan de keten van vier jassen en vier broeken en boven lieten de drie mannen de keten langzaam zakken tot ze niet verder konden. Ben je er nou? riep bril staan naar beneden. Nog een meter of twee, maar dat spring ik wel, riep Hannes terug. Even later hoorden de mannen een doffe plof en meteen was de spanning in de textielketting weg. Een jonge held, zei de burgemeester ernstig. <kijs> Hij sprong, de jonge held, zo onvervaard en steeds beduid. Alles goed daar beneden, riep Rielstra. Alles oké, okay, pa, kwam de stem van Hannes van beneden. Ik ben alleen in de brandnetels gevallen, maar ik ga meteen naar huis en dan haal ik de bromvlieg op. Maar gooi nou eerst even mijn broek en mijn jas naar beneden. Brilstra was al naastig bezig om de kluven te ontwarren en even later kon hij de kleren van Hannes naar beneden gooien. Toen de veldwachter zijn broek terugkreeg, merkte hij dat de pijpen ongeveer een halve meter langer waren geworden. Gompie, begon de veldwachter. De pijpen hangen over mijn schoenen. Ja, ja, zei de burgemeester. Dat is begrijpelijk. Er heeft een verbe knap aan onze pijpen gehangen. Wij zullen ze wat moeten omslaan, denk ik. Het duurde nog geen half uur of de mannen op de toren hoorden de bromvlieg naderen. Hannes maakte een vlotte landing op de toren en de veldwachter keek zijn ogen uit, want hij was de enige van het gezelschap die de vliegende bromfiets nog nooit gezien had. Nu nam de burgemeester als eerste plaats op het achterzitje, en hij sprak. Beste Bril, tot morgen. Hannes, ik zit. Geef gas, wakkere knaap. Wij gaan onze broze ledematen thans toevertrouwen aan de eile luchten. Brilstra lachte. Nou, burgemeester, zo broos zijn we nou ook weer niet, hè? We hebben een halve ruïne op ons lichaam gekregen en we leven allemaal nog. Dat is waar, Brilstra. Nu dan, tot morgen vrienden, Hannes, ik ben bereid. Stop, stop, stop, wacht even, even uitniezen. Nu dan, het zal nu wel gaan. Hannes, geef gas. De bromvlieg verdween met zijn kostbare last en een kwartier later kwam Hannes de veldwachter halen. Gompie was alles wat de goede man zei toen hij de lucht inging. Een half uur later lagen alle vier de samenzweerders in bed en ze waren te moe om zelfs nog maar aan de schat te denken.